Staatsbedrijfscriminaliteit Rapport parlementaire enquêtecommissie fraudebestrijding en dienstverlening Staatsmachten waren blind voor mens en recht. 26 februari 2024 In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Het kabinet en het parlement hebben gefaald... De uitvoering heeft onrechtmatig gehandeld en de rechtspraak is tekortgeschoten geschoten in het bieden van bescherming aan mensen. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is terzijde geschoven. Dit is samengevat de belangrijkste conclusie van de enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening in haar rapport Blind voor Mens en Recht, dat zij presenteerde op maandag 26 februari om 13 uur. Het kan morgen weer gebeuren. De conclusies van de commissie bieden verklaringen voor wat er is gebeurd. De patronen die hieraan ten grondslag liggen, zijn nog steeds aanwezig. Zonder de juiste maatregelen, veranderingen en waarborgen kan een volgend schandaal zomaar weer gebeuren. De blindheid van de overheid voor mens en recht is niet weg. De commissie doet daarom een aantal aanbevelingen om deze patronen te doorbreken en te voorkomen dat opnieuw mensen worden vermorzeld. Bij alle staatsmachten en in alle lagen van de overheid moet oog zijn voor de belangen van mensen, opdat zij te alle tijden kunnen rekenen op een rechtvaardige behandeling. Dat begint bij een sterkere rechtsstaat waarin grondrechten gerespecteerd worden. Daarnaast moet de overheid weer oog krijgen voor mensen en ervoor zorgen dat mensen nooit meer onevenredig hard kunnen worden geraakt. Het betekent ook dat mensen in contact kunnen komen met de overheid. Dat betekent een aanpassing in de uitvoering van de sociale zekerheid en toeslagen, waardoor fouten van mensen niet meer worden behandeld als fraude. Begrippen moeten eenduidig worden gedefinieerd en geharmoniseerd binnen het gehele sociale zekerheidsstelsel, zodat geen misverstand kan bestaan over de uitleg en betekenis daarvan. En dat vraagt om laagdrempelige toegang tot juridische bijstand voor mensen die het niet eens zijn met een beslissing van de overheid. Op Kamerleden rust de zware verantwoordelijkheid om hun wetgevende en controlerende rol goed en gedegen in te vullen. De commissie roept de Tweede Kamer op om het rapport van de commissie en de aanbevelingen in het bijzonder serieus op te pakken. Rapport Blind voor Mens en Recht onderstreept belang van fundamentele rechten. Nieuwsbericht 27 februari 2024. In haar rapport Blind voor Mens en Recht dat op 26 februari 2024 is gepubliceerd. Laat de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening zien hoe ernstig mensen in de knel kunnen komen als de overheid mensen en hun rechten onvoldoende beschermt. Een belangrijke conclusie van de commissie is dat de oorzaak daarvan ligt in de schending van grondrechten en het terzijde schuiven van de rechtsstaat. Alle staatsmachten schoten tekort. Bron- College voor de Rechten van de Mens Commentaar door IFUD of Human Rights Alle staatsmachten schoten tekort, maar wat is dat? Is dat een ongeluk of onzorgvuldigheid? Volgens IFUD of Human Rights is er sprake van opzettelijk handelen en nalaten aangestuurd door de gevestigde orde van het establishment die de macht niet uit handen wil geven is samenhang met multinationals. Staatsbedrijfscriminaliteit Witteboorden criminaliteit. IFUD of Human Rights, enquêtecommissie wil nu echt onderste steen boven over toeslagenaffaire schrijft de media, maar dat is natuurlijk niet waar. Al die zogenaamde onderzoeken door de overheid zijn en blijven gefabriceerde rapporten. Rapport snoeihard is dan ook niet waar, er zijn belangrijke stukken namelijk weggelaten. In het Engels de uitdrukking cherrypicking. Bevestigingsbias Confirmation bias is de neiging om informatie te zoeken op een manier die de kraam van de gevestigde orde Establishment van de Macht ondersteunt en tegelijkertijd alle informatie negeren die het Establishment niet aanstaat. De verwoording het kabinet en het parlement hebben gefaald is onjuist. Er is sprake van een misdaadorganisatie. State corporate crime. Staatsbedrijfscriminaliteit. Groningen en de toeslagenaffaire is geen systeemvalen maar misdaad. Het zit als een patroon door geheel het apparaat van de overheid waar alle ketenpartners, van hoog tot laag, in samenwerken. Dus met systeemvalen heeft het totaal niets van doen. Het heeft te maken met de houding van de overheid en met structurele kenmerken van het systeem. Met overheid de gevestigde orde van de macht. Het establishment die alle sleutelposities in handen heeft en die niet wil afstaan. Baantjes die ze elkaar altijd toeschuiven en de hand boven het hoofd houden. Politieke benoemingen, achterkamertjes politiek en invloeden vanuit de top van het bedrijfsleven. De weerzinwekkende afscheeppraktijken om de tegenstanders uit te schakelen die meer overeenkomsten vertonen met een maffia-organisatie dan met een rechtsstaat. Politiek Den Haag samen met diverse linkse NGO's zijn verbonden met het internationaal netwerk van Soros. George Soros financiert voornamelijk radicaal linkse of linkse organisaties. Het zijn meestal subsidies aan kunst- en cultuurprojecten, milieubescherming en allerlei projecten voor allochtone antiracisme en mensenrechten. Zelfs rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hadden banden met Soros Open Society Foundation of een aantal nog steeds. Ondertussen is wel duidelijk geworden wie er echt in Den Haag aan de touwtjes trekt. Dat zijn niet de volksvertegenwoordigers, waar veel mensen op stemmen. Mislav Kolakui, lid van het Europees Parlement. BlackRock, Vanguard en State Street zijn fondsen die eigenaar zijn van alle belangrijke bedrijven op alle gebieden van het leven, financiën, gezondheidszorg, media, militaire industrie en oorlogen.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 detailhandel, gezondheidszorg, farmaceutische en wapenproductie en nog veel meer. BlackRock heeft bijna 10 dollar biljoen in beheer. George Soros kocht ook aandelen in BlackRock. BlackRock is één in New York City gevestigde investeringsmaatschappij die ook enorme investeringen heeft in Israël en in bedrijven als Lockheed Martin, RTX, Northrop Crumme, Boeing en General Dynamics, die de wapens maken die Israël gebruikt tegen de Palestijnen. BlackRock investeert in bedrijven die de Israëlische oorlogsmachine bewapenen. BlackRock en vandaar haalden tevens miljarden binnen van grote farmaceutische bedrijven. Omicron-variant leverde aandeelhouders van Moderna en Pfizer meer dan 10 miljard dollar op waarbij acht topaandeelhouders van Pfizer en Moderna samen een gezamenlijke winst van 10,3 miljard dollar. BlackRock investeert ook in de Nederlandse economie. BlackRock met voor 115 miljard beleggingen in aandelen en obligaties. Voor 315 miljard beleggingen voor Nederlandse klanten. Meer dan 6,5 miljoen deelnemers van Nederlandse pensioenfondsen beleggen hun pensioen in producten van BlackRock.